7 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Noorden blij, nu ondergrondse CO2-opslag van de baan is. Opleidingen gezondheidszorg groeien het snelst binnen het HBO. En Clinton vierkant achter demonstranten Iran.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 Opleidingen in de gezondheidszorg zijn met 6,5% de snelst groeiende studierichting in het hoger beroepsonderwijs. Met name verpleegkunde is populair. Daar is het aantal studenten dit studiejaar met 9,5% toegenomen. Volgens de HBO-raad kiezen veel studenten in tijden van economische crisis voor de zekerheid van een baan. De kans op werk is in de zorg extra groot door de toenemende vergrijzing en de verbeterde carrièrekansen. De economische studies hebben minder inschrijvingen. Toch is die sector met 4 op de 10 studenten nog steeds het grootst. 417.000 studenten volgen dit studiejaar een hbo-opleiding. Amerika staat aan de kant van de Iraanse betogers... die gisteren demonstreerden voor meer vrijheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... zei dat ze hoopt op eenzelfde ontwikkeling als in Egypte. De betogers in Iran verdienen volgens haar dezelfde rechten... als die waarvoor wekenlang in Egypte is gedemonstreerd. In Teheran liep gisteren een bijeenkomst die begon als steunbetuiging aan de betogers in Egypte... uit op een massale protestmars tegen president Ahmedinejad. Dat resulteerde in geweld door de Iraanse oproerpolitie. Die gebruikte traangas en zeker één demonstrant zou zijn doodgeschoten. Tientallen mensen zouden zijn opgepakt. De NASA krijgt de komende jaren nauwelijks extra geld... van de Amerikaanse regering. Het budget voor de Ruimtevaartorganisatie... neemt in 2016 met ruim 1,5 procent toe. De komende vijf jaar mag NASA... jaarlijks bijna 19 miljard dollar uitgeven. Het brengt NASA volgens een regeringswoordvoerder... niet in problemen, maar het zal het werk zeker afremmen.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 pvda lijsttrekker Bart wilde niet op voorhand zeggen dat het kabinet weg moet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar we gaan het ze wel moeilijk maken. En als het kabinet zichzelf uit zijn lijden wil verlossen, zullen we het niet tegenhouden, voegde ze eraan toe. D66-lijsttrekker van Bokstel zei als de onderwijsbegroting van het kabinet zo blijft als hij nu is, zijn fractie daar tegen zal stemmen. Op 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Staten kiezen op 23 mei de Eerste Kamer. Het Haagse vervoerbedrijf HTM voert vandaag actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op het openbaar vervoer. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam verloren een kort geding om de acties te laten verbieden. Haaglanden en Rotterdam vonden dat de acties, de reizigers en het bedrijfsleven te veel zouden duperen. In de regio Haaglanden rijdt een aantal Randstadrail, bus- en tramlijnen de hele dag niet. En s'avonds staan alle HTM-bussen stil. Gisteren werd er al gestaakt in Amsterdam. Shell en het Braziliaanse suikerconcern Cozan hebben hun plannen toegelicht voor een joint venture voor de productie van ethanol. De organisatie gaat rijzen heten... en zal jaarlijks ruim 2 miljard liter ethanol produceren... voor de Braziliaanse en de internationale markt. Bij het bedrijf gaan 40.000 mensen werken. Rizen krijgt een marktwaarde van zo'n 8 miljard euro. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. Het is bruikbaar als brandstof voor auto's... en daardoor, dient daardoor nauwelijks CO2 uitstoten. In Brazilië rijden veel auto's op bio-ethanol. In Nederland wordt ethanol sinds 2007 toegevoegd aan brandstof. Dan het weer nog, eerst kans op mist. Verder is er zon, maar later bewolkt en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Morgen veel bewolking, blijft wel droog. Het wordt iets zachter dan vandaag, met 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 11 files... bij elkaar opgeteld 45 kilometer. Het is een vrij normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer... op de A12 Den Haag naar Utrecht. Want daar staat tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug... 12 kilometer door een ongeluk met meerdere auto's. Verkeer in de regio Den Haag of Rotterdam onderweg naar Utrecht... kan het beste omrijden via Gorkum. En dan rijdt hij op de A15 en de A27.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Ze zijn begonnen, maar het spettert nog niet echt. Straks nog even naar dat verkiezingsdebat van gisteravond... voor de Provinciale Statenverkiezingen. En als we het dan toch over verkiezingen hebben... maar gauw door naar het besluit van CDA-minister Verhagen. Want die heeft de plannen voor opslag van CO2 in lege gasvelden in het noorden van het land zo vlak voor de verkiezingen afgeblazen. Het kabinet kiest nu helemaal voor opslag van het broeikasgas in de zeebodem. Zijn minister Verhagen van Economische Zaken gisteravond op een CDA-bijeenkomst in Emmen. Een handjevol demonstranten stond de minister op te wachten voor de ingang van het hotel... waar hij de CDA'ers zou gaan toespreken. En ze wisten natuurlijk nog niet wat hij zou gaan zeggen. Want ik neem dus geen besluit dat onnodige onrust veroorzaakt... omdat er een uitstekend alternatief is. Ik kies dus voor CO2-opslag onder zee. Ik kies voor echt rentmeesterschap, want opslag onder zee is goed voor ons klimaat... Is goed voor ons bedrijfsleven, is goed voor ons land. En daarom heb ik dus besloten, er komt geen demonstratieproject voor de opslag van CO2 in het noorden. Nou, ik vind het een heel uh, wijze uh, beslissing. En uh, hij heeft daar ook mee laten zien zeg maar, dat hij luistert naar uh, de mensen in Drenthe. En uh, daar was iedereen bang voor. En dat in Barendrecht uh, wel geluisterd zou worden, maar hier... Uh, in, het, in, het, in Drenthe zeg maar, in het noorden waar iedereen toch wat makkelijker is. Dat is dan het beeld. Dat hij daar dan zou zeggen van nou, het gaat daar in de grond. En ik ben er heel blij mee dat, dat hij Klippert daar heeft gezegd dat het niet op land in de grond komt. We constateren dat, dat aardgas heeft hier miljoenen jaren in de grond gezeten. Ja, het is er nooit uitgekomen, zou de CO2 er dan wel uitkomen. Dus... U maakt er zich niet zo druk? Nee, ik maak er helemaal niet druk over. Maar eh, ik vind het prima dat er nu denk ik voor de rust van heel veel mensen in deze omgeving eh, is er wel duidelijkheid, dat, dat is mooi, En zeker op dit moment dat is het goed. dit moment? Nou, dit moment, voor de verkiezingen is het helder om daar duidelijk over te zijn. En niet, zit, niet dat zit dat erachter? Natuurlijk zit dat erachter. Je moet zulke dingen niet laten hangen. Je moet je geen uiten maken, dat is helder. Dus ik ben ook heel blij dat hij die uitspraak gewoon klip klaar gedaan heeft. Daar hadden we het net even over. Dat vind ik goed. Ik mag u feliciteren, zeker als bewoner van. Uh, wat was het, Boerakker? Gebalde Buren. Ja. Nou, het is een eerste succes. En zeker de mensen die alleen maar geprotesteerd hebben tegen een opslag bij ons. Om, hè, terwijl het ergens anders niet mocht. die zijn er klaar mee. Dat is uh, helemaal, helemaal klaar. Maar ik ben eigenlijk tegen CO2-opslag, uh, waar dan ook. Ik denk dat we er meer in moet je moeten dus zetten. u wilt nog meer eigenlijk? Ik, ja, ik ga daar niet te door. Uh, maar heel veel mensen zullen al blij zijn. ja. ja. Natuurlijk hier ook uh, iemand van Contramine. De... Actiegroep eigenlijk tegen de ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. Hanneke Veen, prachtige avond voor u. Ja, hele fijne avond. We zijn uh, in ieder geval dolblij dat het uh, niet onder de grond komt, dat het experiment van tafel is. En uh, hij heeft inderdaad goed geluisterd, zoals hij zei. Uh, maar zonder zuur te willen klinken, we zijn ook niet voor onder de zee. Uh, we willen graag kijken of we in dialoog duurzaam naar oplossingen kunnen zoeken. Dus u gaat eigenlijk door als contramine? Ja, we gaan door, maar we gaan, om, we gaan door en we willen graag aan de voorkant voorkomen dat die CO2 de lucht in gaat, zodat die reductie op die manier kan worden behaald. Maar het resultaat is wat voor ons telt en dat het niet onder de grond komt, dat het experiment van tafel is. Uh, ik kom zelf uit Schonebeek, daar hebben we de, de olie. Ja, dus de olie uh, is weer... Uh... Is weer begonnen. En nou, daar hebben ze ook een hele grote centrale voor gebouwd. Ik weet ook dat die heel veel CO2 uitstoot. En dat uh, wordt gecompenseerd uh, in het Westland, uh, bij de tuinders en uh, middels CO2-afspraken. Een idee. Dus ik denk dat er, uh, dat er wel degelijk creatieve ideeën zijn. Wij hebben ook wel eens uh, geopperd om een soort ringleiding in Nederland uh, te leggen. Om een CO2 uh, gewoon te laten gebruiken. We hebben dat vanavond ook gehoord. De tuinders willen graag CO2. Dus er zijn uh, misschien wel creatieve oplossingen te bedenken. En ja, die heeft de minister ook nodig om de doelstellingen voor vermindering van CO2-uitstoot ook te halen. Bijdrage was dit van Rienk Kamer. Na acht uur hoort u minister Verhagen over zijn beslissing. We praten er ook over door, over opslag onder de Noordzee met Remco Ibema. Hij is van het Energieonderzoekcentrum Nederland. En met Hans Smits, hij is van het Rotterdamse Climate Initiative. Ja, een bekendmaken van die beslissing om CO2 niet in de grond in het noorden op te slaan... viel tegelijkertijd met het verkiezingsdebat gisteravond. debat, dit keer met de lijsttrekkers van de eerste Kamerverkiezing in mei. Ze debatteerden gisteravond met elkaar in het uh, NOS-debat. En dat ging er bij Vlagen Stevig aan toe. Bijdrage van Wilco Ban. De oppositie ging er met gestrekt been in. gisteravond tijdens het verkiezingsdebat. tussen de lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk was de coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, het centrale mikpunt. Sinterklaas bestaat, hij staat daar, maar van eerlijk zullen we alles delen. Heeft u nog nooit gehoord. En dan is het toch te zot woorden dat je 500 agenten moet opleiden... om Gupjes en goudvissen te arresteren. En ik denk dat Louis van Gaal in zo'n geval zou zeggen... zijn die studenten nou zo slim of is de VVD nou zo dom? Vooral het onderwijsbeleid van het kabinet Rutte... werd zwaar onder vuur genomen door de oppositiepartijen. De onderwijsbezuinigingen zijn volgens hen catastrofaal. Onderwijs is echt gewoon onvoorstelbaar dat dit kabinet ervoor kiest om daarop te bezuinigen. Dus dat kan niet waar, niet waar zijn. De, de heer Van Boksel weet dat hij gewoon onzin staat te krijgen. Dat nee, is namelijk niet waar. Nee, het CPB er zegt gewoon 100 miljoen bezuinigd. Van Borkel even... Er wordt het onderwijs dat wordt niet bezuinigd. Dat betekent dat wij zijn aan het verschuiven. We zeggen de budgetten die op dit nee, moment niet goed, is, goed nee, worden nee, uitgegeven... die budgetten moeten vooral. Meneer Hermans, in het basisonderwijs gaat u 6.000 leraren ontslaan. Wat ik niet begrijp, dat hoe je nou Nederland slimmer kan maken en onze economie innoverender als je niet investeert in onderwijs. Er is geen één ondernemer die u ooit wijsmaakt van... als je niet investeert, word je toch rijk. Zo makkelijk gaat dat niet in dit land. Het is toch niet te verkopen in dit land dat je zomaar geld stopt in het onderwijs... terwijl je ziet dat er een aantal uitgaven zijn in het onderwijs die niet effectief zijn. Dan nog, wat dit land nodig heeft, is een extra impuls in het onderwijs. Ook het vreemdelingenbeleid leidde tot oververhitting. Waarbij opviel dat CDA-lijsttrekker Elko Brinkman afstand nam van Gedoogpartner PVV... De grote bezwaren van Geert Wilders tegen hoofddoekjes... zijn volgens Brinkman symboolpolitiek. En maak er nou niet zo'n vertoning van, u bent ook een fatsoenlijke vent. Hou eens op om daarover te praten. alsjeblieft. Gaat, doelst. meneer De Graaf. Ja, en juist omdat ik een fatsoenlijke vent ben... Juist omdat ik een fatsoenlijke vent ben en heel goed onderlegd ben... in waar de islamitische ideologie voor staat... vind ik het vreselijk om te horen wat meneer Tissen zegt. Want meneer Tissen maakt dezelfde uitglijen als Jolande Sap gistermiddag. En dat is de acceptatie van het feit dat een man voor de vrouw bepaalt... dat zij een hoofddoekje op moet. Meneer Brinkman, dit is uw coalitiegenoot, hè? Het is een symbool van onderdrukking, zegt hij. Wij hebben gezegd dat iedere partij in dit land recht heeft op de opinie. In het kabinetsbeleid is dit geen uitgangspunt van kabinetsbeleid. En daarmee is wat mij betreft de discussie voldoende gevoerd. Ik denk, zoals ik het van de week ook op de radio heb gezegd... dat wij niet aan symboolpolitiek moeten doen. Eigenlijk waren alle lijsttrekkers het gisteravond maar over één ding eens. De komende verkiezingen gaan over de vraag... of het kabinet Rutte straks een meerderheid heeft in de Eerste Kamer.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 Ontstaat. Dan wordt het moeilijk voor het kabinet. Dat betekent dat het kabinet ten aanzien van de wetgeving die ze wil... maar een aantal fundamentele veranderingen die ze wil doorvoeren... het heel moeilijk zal krijgen. Nee, nee, we hebben de stemmen wel nodig. En CDA is altijd ervoor geweest om de stabiliteit in mm -hmm. dit land... en niet van verkiezing naar verkiezing te gaan. Dus gewoon CDA stemmen. Ja. En ik vind het dus echt een hele rare oproep van VVD en CDA... om te zeggen, help ons aan de meerderheid, want anders gaat het nou ja, mis. Aan U wil het niet bij uh, priori laten, laten uh, nee. sneuvelen. Nou ga ik even naar de PvdA. Wat wij gaan doen, is het het kabinet zeer moeilijk maken. En als men dan zelf besluit om zichzelf uit het lijden te verlossen... dan zullen wij het kabinet niet tegenhouden. Op 2 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten. En de nieuwe Provinciale Staten kiezen op 23 mei de nieuwe Eerste Kamer. Het Italiaanse eilandje Lampedusa wordt overspoeld door vluchtelingen uit Tunesië. We bellen zomaar eens met Lampedusa. Eerst met de ANWB en Johnson Hoka met een groot probleem op de A12... Ja, Marcel, de A12 Den Haag naar Utrecht. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwe Brug. Er zijn twee auto's bij betrokken. 12 kilometer file staat er vanaf Zevenhuizen. En bij Nieuwe Brug, daar zijn twee rijstroken dicht. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A20 richting Gouda. Voorknoop het Gouden 5 kilometer. En ook op de N11 Leiden richting Bodegaven. staat het daardoor vast op de... voor de aansluiting A12 staat 3 kilometer. Nou, verkeer in de regio Den Haag of Rotterdam... onderweg naar Utrecht kan het beste omrijden via Gorken... over de A15 en de A27. En verder nog... Een opvallende file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Er staat een auto stil bij Echt die weer blokkeert daar de linkerrijstok. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven. Wij hebben het al eventjes vanochtend gehad over de enorme droogte in China... en de gevolgen voor de prijzen van het voedsel. Um, het wier wordt ook in Afrika steeds onvoorspelbaarder. Twee jaar geleden heerste de grote droogte in het oosten van Afrika. Nomaden van Noord-Kenia zijn nog nauwelijks hersteld... van de massale sterfte van hun vee. En nu is het er alweer keurig droog. Afrika-correspondent Koert Lindijer doet verslag. Over rotsen komen de geiten en de schapen.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 Yes. Oh yes. oh yes. oh yes. Koert Linder was dat met een verslag over de droogte in het oosten van Afrika. Over die droogte in China vindt u ook meer op onze website, nos.nl. .no. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Brits-Amerikaanse jazzmusicus George Shearing is overleden. Hij was een van de bekendste jazzpianisten van na de oorlog. George Shearing werd in 1919 blind geboren en begon op driejarige leeftijd al met piano spelen. Vanaf zijn zestiende speelde hij in pubs in Londen tot hij in 1947 emigreerde naar de Verenigde Staten, waar hij het George Shearing Quintet begon met onder andere Toet Stilemans. Shearing heeft maar liefst 300 nummers geschreven. Maar zijn bekendste nummer is Lullaby of Birdland. Het nummer heeft zijn naam te danken aan de beroemde New Yorkse jazzclub Birdland. En is volgens Shearing binnen 10 minuten geschreven. Lullaby of Birdland werd een echte jazzklassieker en is door veel artiesten gezongen... waaronder grote jazzzangeressen zoals Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. En nieuwe jazzzangeressen zoals Amy Winehouse. Shearing <middels> speelde voor drie Amerikaanse presidenten... en voor de Britse koningin Elizabeth. Deze ridderde hem in 2007 voor zijn bijdrage aan de muziek. George Shearing, hij is 91 geworden. Nou, lekker was dat. Negen minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gauw door naar Mark Robin Visser. Die staat bovenop een konijnenberg in Ridderkerk. We hebben al geleerd, Mark Robin, dat één konijn geen konijn is vandaag... en dat een konijn geen knaagdier is. Nou, uh, leer meer zou ik zeggen. Een konijn is geen knaagdier, want een konijn behoort tot de haasachtigen. En de haasachtigen, dat zijn geen knaagdieren. Ja, ik zeg ook maar gewoon wat meneer Hitzert uh, tegen mij gezegd heeft... van de dierenbescherming, uh, Rijmond, want zo is het toch, hè? Ja, zo is het, ja. Ja. Ja, ja, ja. We zijn even van de Konijnenberg afgestapt en naar binnen gegaan... want hier zijn de... Tromgeroffel. Cavia's. De ja. cavia's, ja. <laughs> Dat had ik nog beloofd, hè, in verband met de cavia-politie. is een beetje oneerbiedig natuurlijk. De dierenpolitie die vandaag in Capella aan de IJssel wordt geïnstalleerd. Twee bijzondere opsporingsambtenaren. En ik sta daar dus vanochtend met meneer Hitserts... directeur van de dierenbescherming van deze regio over te praten. En hij weet niet eens wie die twee politieagenten zijn. En dat is toch eigenlijk wel heel raar? Ja, ik, het verbaast mij dat, wij, dat het niet eerst eens contact is geweest... Met, met de afdeling zelf om in ieder geval het veld te leren herkennen. En zo begint er dus een proef hier in Capelle aan de IJssel... waar heel Nederland naar kijkt. Van hoe gaan ze dat daar doen met die politieambtenaren... met die bijzondere dierenpolitieagenten. En u staat erbij en moet maar afwachten wat er gebeurt. Ja, we hebben best wel contact met, met uh, Eertmans, Dus we hebben best wel gesprekken gevoerd. Dat niet... is de wethouder van Capelle aan de IJssel... die dierenwelzijn ja. in zijn portefeuille heeft. Een echte dierenvriend die ook antiek daarachter staat. Maar eigenlijk dit stukje communicatie hebben we wel gemist. Dit stukje communicatie hebben wij gemist. Nou, wij hebben gisteren geprobeerd een stukje communicatie... met de heer Eertmans op gang te brengen, maar hij had geen tijd voor ons. Ik denk dat hij het te vroeg vond. Straks om tien uur worden die mensen officieel hier in Capelle... aan de IJssel hier in de buurt gepresenteerd. Ondertussen kijken wij even hoe het met Donut gaat. Donut is geboren in juni 2009 en er is afstand van hem gedaan. En hij zit met zijn witte neusje, kijkt hij uit zijn houten hokje, een beetje boos... Waarom kijkt hij zo boos? Ja, een beetje hoe vroeg dat het is? <laughs> Ik denk een beetje ochtendziek. Nee, maar de dieren zijn... Ja, het licht gaat opeens al natuurlijk. Normaal ja. wordt het pas rond de uur of acht, half negen. Dus ja, ze moeten het nog even wennen. Ja. We hebben vanmorgen besproken met u... wat is nou eigenlijk dierenmishandeling? Daar kan je heel verschillend over denken. U wordt nogal eens gebeld als er een paard in de regen in de wei staat... of een blaffende hond op het balkon. Ja, dat klopt. En daar vragen wij van waar gaan ze dan op reageren? Ik bedoel, een paard in de wei die, waar wij heel veel klachten over krijgen... Ja, hebben het na zijn zin. Maar die hond die op het balkon zit... die loopt te blaffen en die heel weinig uitlaat, is voor ons als dierenbescherming mishandeling. Maar volgens de wet niet. Volgens de wet niet. Uh, de vraag is dus wat die bijzondere politie... Uh, opsporingsambtenaren gaan doen. Uh, u weet niet wie het zijn. Weet u wel wat voor opleiding ze hebben gehad? Ja, wat ik heb gehoord, en dat valt me een beetje, daar schrok ik van... dus één dag theorie en twee dag meelopen met de, met de landelijke inspectiedienst. Ik ben bang dat het wel heel weinig is... Mijn. Ik proef enige terughoudendheid bij de directie van de dierenbescherming regio Rijnmond. Ja, ja we, we, zijn, kijk, we zijn blij dat het er komt. Er, er komt nu eindelijk aandacht. Daar zijn we heel blij mee. Ja. We zijn ook blij met de Eertmans, Dat meen ik echt. Want hij neemt wel het initiatief. Alleen, ik, maar nu de praktijk. Maar nu de praktijk. En ik ben bang met een toch wat mindere voorbereiding. Dat het uitwerkt op de proef dadelijk. En dat zou ik zonde vinden. Vindt u het goed als ik het even hoger op ga zoeken bij de landelijke dierenbescherming? Misschien dat die er wat meer licht op kan laten schijnen? Ja, vraag het even aan mijn baas, Van Dalens. Ik ga naar uw baas in Krim aan de IJssel. Komen we komen erop terug. Meneer Hitser, dank u wel. Graag gedaan. Tot later. Mark Robin Visser. Het Italiaanse eilandje Lampedusa wordt overspoeld door Tunesische vluchtelingen, hoort u gisteren al. Ze zien het eilandje, ongeveer zo groot als Schiemeldenkoog, als een ideale springplank naar Europa. De Nederlandse Marianne Kamstra woont op Lampedusa en ziet alle Tunesiërs arriveren. En ze is nu aan de telefoon. Mevrouw Kamstra, goedemorgen. Ja, hoe, hoe beleeft u uh, de aankomst van zoveel duizenden Tunesiërs? Ja, het is een, uh, het is een hele... Een het hele, zijn, zijn er heel veel, hè? dus het is een beetje... Zijn ze echt een beetje overspoeld uh, door, door al deze mensen. Ja, ja want wat klopt het nou dat er 5000 mensen wonen op Lampedusa... dus dat ja, het bevolkingsaantal in één klap verdubbeld is? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat moet ik me ja. daarbij voorstellen? K kunt u het een beetje omschrijven? Wat er nou, goed, het is de, de, de eerste dagen dat ze aangekomen zijn. Dus vanaf vrijdag tot, uh, tot, tot aan de gisteren zijn er uh, meer dan 5000 mensen hier aangekomen. En er zijn er dan ook wel, naast de helft zijn, is ook wel doorgestuurd naar, naar Sicilië of, uh, of naar andere plaatsen in Italië. Maar er zijn er nu nog steeds uh, een, uh, meer dan 1200 in het opvangcentrum. Het opvangcentrum is, is, was dicht tot, tot zondagmiddag, dus er waren dus echt 3000 mensen gewoon in het dorp. Waren er overal een beetje verspreid. die werden dus overal een beetje verspreid. Ja, je hebt verspreid. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Die hangen op bankjes rond en in de parken en op het voetbalveld. Ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Ja, dat klopt. Want er, er, er zijn het is hier een klein eiland, dus ze zijn niet echt van die grote. Grote dingen waar je dan die mensen op kan vangen. Want het zijn natuurlijk heel erg veel, hè? Ja. En, en waar, uh, waar eten die mensen van? Nou ja, goed, op het moment werden ze dan uh, door, door de mensen werden daar broodjes gebracht. En uh, er werd ook wel voor... Uh, werd gewoon een beetje wel voor gezorgd, ook door de, door de mensen van het eiland zelf. De eerste dagen. Nu zitten ze dan in het opvangcentrum. En uh, daar worden ze dan uh, verzorgd door, de, door de, de mensen die daar werken, zeg maar. Is u ook iets verteld, mevrouw Kamstra? Van, goh, geeft die mensen een kopje thee of... Uh... Nou, Nee, niet echt hoor, want ze worden dan wel verzorgd... door de, door de mensen die daar, door, door, zeg maar, door de, door de politie en uh, door de gemeente en zo... worden ze dan een beetje bij, bijgestaan. En wat voor mensen zijn het? Ik heb begrepen dat het vooral jonge mannen zijn. Ja, het zijn jonge mannen van, van 18 tot 30 jaar, zeggen ze hier. Nu uh, zijn er dus mensen die gewoon vluchten... Omdat, uh, omdat de situatie in Tunesië op het moment niet, uh, niet zo erg goed is. Er zijn mm. mensen die, die werk zoeken in Europa. Er zijn ook mensen die... ...die de familie gaan bezoeken of die familie willen, willen zoeken in, in Europa. Ja. Heeft u het idee dat dat een probleem is voor het eiland, mevrouw Kampstra, op dit moment? Op het moment is het een, een probleem. Ja. Een probleem dat wil zeggen van tot op vandaag, tot op heden, is, is het nog rustig... ...en er is nog niks gebeurd, omdat de mensen weten dat ze, dat ze zo gauw mogelijk doorgestuurd worden. Maar nu is het probleem, schijnt het, dat, dat, dat al die opvangcentra's in, in Italië dat ze, dat ze goed vol zitten... Dus het is een probleem dat ze eigenlijk niet weten waar ze die mensen heen moeten brengen. Nee. Nou, en... dit, uh, uh, hou ons op de hoogte, mevrouw Kamstra. We gaan u vast nog eens bellen in de loop van de week. Dank u wel. Dat is goed. Nederlandse dat is goed. Marian Kamstra woont op Lampedusa, waar uh, dus vele Tunesiërs, wel 5000 in totaal, zijn gearriveerd.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 Met andere woorden, als er een goed alternatief is, waarom zou je dan onnodige onrust veroorzaken? Eerder zag hij ook al af van CO2-opslag in Barendrecht vanwege gebrek aan draagvlak. Dat Verhagen de plannen nu ook in het noorden afblaast zorgt voor veel opluchting.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 Opleidingen in de gezondheidszorg zijn de snelst groeiende studierichting in het hoger beroepsonderwijs. Vooral verpleegkunde is populair. Aanmelding is tegen dit studiejaar met 9,5 procent. Volgens de HBO-raad komt dat door de economische crisis, want studenten kiezen dan vaker voor de zekerheid van een baan. En door de vergrijzing is de kans op werk in de zorg extra groot.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 De graaf van gedoogpartner PVV zei dat zijn partij keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. Oliebedrijf Chevron moet een boete van 8 miljard dollar betalen. Het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor vervuiling van het Amazonegebied in Ecuador. En toch valt die boete nog mee, want de eis was 113 miljard dollar, vertelt deze analist. De prospect van 8 biljoen dollars, perhaps, doesn't look as big when you think about 113 biljoen. Chevron, of course, is going to fight the case. They've got uh, a lot of protections in place against enforcement of this, both from the U.S. courts as well as international tribunals. Mm. Chevron is het er toch niet mee eens en gaat dus in hoger beroep. De rechtszaak is een erfenis uit de overname van Texaco door Chevron in 2001. Dat bedrijf dumpt in de jaren 70 en 80 miljarden liters giftige afvalstoffen tijdens olieboringen. Het openbaar vervoer in Den Haag voert actie tegen de bezuinigingen van het kabinet. Een aantal Randstad, Rail, Bus en Tramlijnen rijden de hele dag niet. En vanavond staan alle HTM-bussen stil. Gisteren werd er al gestaakt in Amsterdam. En morgen neemt het OV in Rotterdam de actie over. Kort geding van Rotterdam en Haaglanden om de acties tegen te houden werd gisteren verloren. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De dag begint op veel plaatsen bewolkt en in het noordoosten valt ook motregen. Plaatselijk is het in het noorden ook nevelig of mistig. Vanochtend is het droog en dan breekt vooral in het midden en zuiden de zon af en toe door. In het noorden blijft het bewolkt. Vanmiddag neemt de bewolking overal toe en gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. Bij een overwegend matige zuidoostenwind wordt het een graad of 8. Alleen in het noordoosten is het met maxima rond 5 graden iets frisser. Vanavond is het bewolkt en dan valt er eerst nog wat regen. In de nacht naar woensdag wordt het geleidelijk droger. Het koelt dan af naar een graad of vijf. Morgen, op woensdag, dan zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft de hele dag droog bij een middagtemperatuur van 9 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan kouder. De grens tussen warme en koude lucht is erg scherp en dat betekent voor het noordoosten. Licht wind is weer met in het weekend kans op sneeuw. In het zuidwesten blijft het een stuk zachter. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 23 files. Goed voor 85 kilometer. Het is een vrij normale ochtendspits. Alleen jammer genoeg niet voor het verkeer op de A12 Den Haag naar Utrecht. Want daar staat tussen Blijswijk en Nieuwebrug 13 kilometer door een ongeluk. Bij Nieuwebrug is maar één reis ook open. Daardoor staat het ook flink vast op de A20 richting Gouda. 7 kilometer voor knoopend Gouwen. En op de N11 Leiden richting Bodegraven staat 4 kilometer voor de aansluiting met de A12. Verkeer in de regio Den Haag... Rotterdam, onderweg naar Utrecht, kan het beste omrijden via Gorkum... over de A15 en de A27. Er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu 500 euro korting op de Samsung Galaxy Tab... bij twee jaar zakelijk mobiel internet. En u ontvangt zes maanden 50% korting op het abonnement. Kijk op kpn.com slash zakelijk of ga naar KPN Business Center. Ook voor de voorwaarden.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 Twee niet over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl. Daar vindt u alles over wielrenner Alberto Contador. Die lijkt de dopingdans te ontspringen. Daar praten we zo over met Tom van Dijk. En u vindt er ook alles over dat verkiezingsdebat van gisteravond. Als uh, VVD en CDA met gedoogpartij PVV in de Eerste Kamer geen meerderheid halen... dan krijgt het kabinet het heel moeilijk. Daarover was iedereen van links tot rechts het gisteravond wel eens... in het eerste grote televisiedebat in aanloop naar de verkiezingen van 2 maart. Ze kunnen dan zeggen van nou, we schrijven nu een verkiezing uit. Ze kunnen natuurlijk ook zeggen van wij moeten, wij moeten met, met alle partijen in de staten Generaal gaan onderhandelen. Van wat zijn jullie wensenlijstjes? Laten we het regeerakkoord openbreken. En we maken er een ongelooflijk boeiend parlementair spel. Wij zullen het kabinet geen beentje lichten, maar we willen wel maximale invloed op het beleid. Zonder een meerderheid in deze Kamer, dit kabinetsbeleid niet door kan. Ja. Dat, dat zal niet lukken. Dat, dat moet hier een, ook een ja-stem krijgen in deze Kamer. Dus wij zullen het kabinet heel moeilijk maken. En als men dan zelf besluit om zichzelf uit het lijden te verlossen... dan zullen wij het kabinet niet tegenhouden. Het is niet zo dat het kabinet valt als er geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Dus de mensen mogen gewoon stemmen op wie ze willen... Het is aan het kabinet zelf om te beoordelen of ze er zin aan hebben. Dat betekent dat het kabinet ten aanzien van de wetgeving die ze wil... met een aantal fundamentele veranderingen die ze wil doorvoeren... heel moeilijk zal krijgen. Nou heeft Rutte laten zien, met condo's, met Afghanistan... dat hij in staat is, bijna het onmogelijke toch gewoon te presteren. Het debat van gisteravond praten we over door met politieke redacteur Joost Vullings in Den Haag. Uh, Joost, uh, hebben we het nou goed gehoord dat de oppositie, de Eerste Kamer... er niet op uit is om het kabinet naar huis te sturen, om het beentje te lichten? Ja, dat klopt. De mensen hadden plannen bijsturen of afschieten, maar wegsturen, ja, dat hoorde je net, dat moet het kabinet, het kabinet dan toch echt zelf doen. Die mogen zelf beoordelen of er dan een werkbare situatie ontstaat. En je hoorde ook Luc Hermans van de VVD, die probeert het zelfs nog een beetje positief uit te leggen door te zeggen van, ja, ja Rutte, mijn premier kan wel met zo'n situatie omgaan. En ver, hij verwees dan naar het debat uh, over de missie in Kunduz, want daarin slaagde Rutte een deel van de oppositie mee te krijgen en zo de missie te doen doorgaan. Maar ja, dat zal natuurlijk niet altijd lukken. En daarom is uiteindelijk ook de boodschap van VVD, eh, CDA en gedoogpartij PVV ook duidelijk. Ben je voor het kabinetsbeleid? Stem dan op ons. Ja, en de oppositie zegt natuurlijk eh, het tegenovergestelde. Dat is de inzet van deze verkiezingen. En dat heeft dit tv-debat eh, goed eh, duidelijk gemaakt. Ja, toch snap ik iets niet, Joost. Want als de oppositie de plannen van het kabinet zo erg vindt... worden ze gisteren ook weer ageren tegen de bezuinigingen in de zorg, in het onderwijs. Loek Hermans kreeg er flink van lang. Waarom sturen ze dan niet het kabinet gelijk naar huis? Ja, dat, dat past niet helemaal bij de, de rol van de Eerste Kamer. Sterker nog, er zijn zelfs staatsrechtsgeleerden... die vinden dat de Eerste Kamer helemaal geen motie van want zou mogen indienen. Zij mogen niet zo'n politieke ons... rol spelen? Precies. Ze zijn minder politiek, ze beoordelen wetgeving op kwaliteit... En natuurlijk wordt de politiek bedreven, dus wetgeving wegstemmen... dat gaat gewoon gebeuren. Maar zo'n motie van wantrouwen, dat vinden kennelijk dus ook... die oppositielijstrekkers te ver gaan. Maar ik denk ook dat als de oppositie nu in de campagne zou zeggen... nou, bij winst van ons sturen wij ze om weg op de eerste dag... dat het kabinet bij ons in de Eerste Kamer komt, sturen we ze weg... dan is dat eigenlijk een geschenk voor de campagnes van VVD en CDA. Want die kunnen dan tegen hun kiezers zeggen... kijk, als je nu niet op ons stemt... Dan zie je wat er gaat gebeuren. Dan gaat die oppositie hele onverantwoordelijke dingen doen. Nou, en dat, uh, dat zien ze graag, denk ik, bij CDA en VVD. Ja, en de rest zit natuurlijk ook niet op verkiezingen te wachten. Dus zo erg gebrand zijn ze er ook niet op om het kabinet naar huis te sturen. Nou, wil uh, het kabinet, uh, VVD, CDA, met het van de PVV... wel graag die meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Is dat nog reëel eigenlijk? Ja hoor, kijk ik naar een peiling van dit weekend van de onderzoeksbureau Cineveed. Daar laten zien dat er drie partijen precies op de 38 zetels uitkomen die ze nodig hebben. En dan kunnen ze nog één of twee zetels minder halen, want dan hebben ze nog wel de SGP die het kabinet meestal wel te hulp zal schieten. Dus er is echt geen paniek hoor in, in kringen van het kabinet. Maar dezelfde onderzoeken van dezelfde bureaus wijzen wel uit dat de linkse kiezer veel meer gemotiveerd is om naar de stembus te gaan. En zo'n onderzoek van, ja, op wie gaat u stemmen, is, is, is altijd met de vraag van, als u vandaag naar de stembus zou gaan, op wie zou u dan stemmen? Maar je moet wel moet naar de stembus gaan. gaan. Ja. Dus ja, CDA VVD moeten dus wel uh, ervoor zorgen dat een achterpan niet thuis op de bank blijft zitten. Joost Vullings in Den Haag over het debat van gisteravond en de verkiezingen op 2 maart. Ja, maar zoals hij het al, we gaan het hebben over Alberto Contador. En dat doen we natuurlijk met onze vaste commentator Tom van het Hek. Goedemorgen Tom. Eén goedemorgen. Zeg, welke vreemde bocht uh, hebben ja. de Spanjaarden nu weer bedacht? Ze dus straffen Contador niet. Hoe komt dat nou dat hij daarmee wegkomt? met dat Ja, gebruik? het moet vandaag allemaal officieel naar buiten komen. Maar uh, ja, iedereen zegt het, dus het zal wel zo zijn. En het is bijzonder wat je zegt, want er zijn helemaal geen nieuwe argumenten... ...door Contador aangedragen in zijn verweer. Er zijn wel twee zaken gebeurd. Uh, heel Spanje is er overheen gevallen, inclusief uh, premier Zapatero. Patero en Angel Guanis, de hoogste rechter, die zei zelfs dat, uh, dat het geen houdbare zaak was om konta door te schorsen. En van de week kwam daar een uh, onbekende man, Dimitri Otscharov, een Duitse tafeltennisser bij. Had ook clenbuterol ges geslikt, is niet geschorst door de Duitse uh, tafeltennisfederatie. En het WADA, het grootste internationale tribunaal, zeg maar, of het grootste uh, internationale instituut uh, wat doping onderzoekt, is daartegen niet in beroep gegaan. En dat zal de Spanjaarden een beetje gesterkt hebben. Uh, ze hadden al een beetje... Zaten Mee in hun maag. Niet echt geschorst, een jaar uitgesloten. Het verhaal zou plausi plausibel geweest zijn. Nou, kortom, ze zijn nu door de bocht. Hij wordt door de Spaanse Wielerfederatie uitgesloten. Wees gerust. Uh, vandaag gaat in ieder geval de UCI, verwacht iedereen. De Internationale Wielerunie in beroep. En die WADA uh, zou toch ook in dit geval wel in beroep kunnen gaan. Omdat het dan toch weer anders ligt dan bij die zaak van Otjerov. Dus het is nog niet het einde van het verhaal, gelukkig. We kunnen er nog even. Maar verrassend, verrassend is het toch wel. Ja. De Spaanse druk is te groot geworden, blijkbaar. Nou, in ieder geval zit hij niet gelijk weer op de fiets. Uh, de Champions League, die begint wel weer. Je verheugde je er gisteren al op. Uh, ja. We gaan nog wel wat Nederlanders zien tegelopen. Ja, we hebben nog acht uh, Nederlanders uh, actief in die, in die Champions League. Vanavond komen er vier in actie. Er zijn twee wedstrijden vanavond. AC Milan met uh, nog altijd Clerk en Seedorf. En nou hoor ik mensen denken, daar speelt Van Bolder ook inmiddels. En Emmanuel Son. Maar ja, die hebben al voor andere clubs in die Champions League. Dus die moeten gewoon kijken bij dit soort wedstrijden. Tot een hotspur met Van der Vaart. Dus Seedorf tegen Van der Vaart. En Valencia, daar speelt Maduro. Die zijn we soms een klein beetje vergeten in Nederland. Maar dat is toch echt een hele vaste kracht geworden. Had had van de week al zelfs een keer de aanvoerdersband. Tien minuten om bij, de, bij Valencia. Ja. Tegen Schalke, waar Huntelaar speelt, die altijd scoort als hij in een oranje shirt speelt. Maar, uh, maar Schalke, Schalke speelt niet in het oranje, <laughs> dus daar wil het iets, uh, iets minder lukken. Het zijn nog niet de wedstrijden, denk ik, waar uh, de, de vergaderingen voor verzet zijn. Hoor. Deze dinsdagavond, morgen hebben we Barcelona-Arsenal, uh, Arsenal-Barcelona. Arsenal, Barcelona. Daar kijkt iedereen naar uit. Maar goed, de bal gaat weer rollen en met name Tottenham Hotspur heeft ontzettend leuk gespeeld ja. in de pool van Twente. Dus iedereen hoopt dat die hun frisse lijn doortrekken. Dan zou Milan-Tottenham Hotspur wel eens een hele leuke wedstrijd kunnen worden. Wordt een latertje vanavond Tom tot morgen. Morgen een latertje, ja, maar morgen zijn we er weer. Heel plezier. <laughs> Oké. Okay. Goed, elke dag is hij daar straks. Vingerafdrukken in het paspoort. Mag dat eigenlijk verplicht zijn? Het woord is aan de rechter. Wij gaan straks al eventjes kijken wat de achtergronden zijn bij dat verhaal. Eerst naar John Sohoka voor de verkeersinformatie. Ik ben vooral benieuwd, John, hoe het is op de A12. Nou, er staat nog steeds eh, 12 kilometer, Lara, vanuit Den Haag... in de richting Utrecht door een ongeluk bij de Nieuwe Brug. Het goede nieuws is wel dat allerlei stoken inmiddels weer open zijn. Nou, door de problemen op de A12 staat het flink vast op de A20 naar Gouda. Voortknop het Goud, 8 kilometer... En ook op de N11 leiden richting Bodegraven... staat nog 4 kilometer voor de aansluiting met de A12. Dan nou, rijdt hij nog in de regio Den Haag of Rotterdam. En u wilt naar Utrecht, kunt u nog het beste omleiden via Gorkum... over de A15 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara Zuid. Het is een belangrijke dag voor de toekomst van het Nederlandse paspoort. Alweer, want Nederland en nieuwe paspoorten... Altijd moeilijk. Nu gaat het om de vingerafdrukken die tegenwoordig verplicht zijn. Een vrouw die dat weigert, weigert die vingerafdrukken af te geven... die staat vandaag voor de rechter. Ze vindt het niet acceptabel dat zulke biometrische informatie... in een grote landelijke databank terechtkomt. Daar gaan we over praten met een deskundige op het gebied van de biometrica... Max Snijder. Hij is hier. Welkom meneer Snijder. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft deze mevrouw een punt? Ja, ik denk wel dat ze echt een punt heeft, ja. Dat klopt. Maar er is toch nog geen landelijke databank? Nou, de, de biometrie wordt al sinds. De vingerafdrukken worden afgenomen sinds september 2009. En die worden in een decentrale database opgeslagen. Met als doel om dat samen te voegen naar een centrale database. Daar is al een wet voor aangenomen. Dat is uiteindelijk het plan, maar het kabinet twijfelt, hebben wij begrepen. En decentraal is op dit moment dat het door gemeenten ieder individueel wordt opgeslagen ja. in een databestand. Ja, het wordt dus lokaal opgeslagen, uh, samen met de andere persoonsgegevens. Wellicht in een gescheiden, fysiek gescheiden database. Maar het doel is heel duidelijk, zo staat het in de wet... om, uh, om een centrale database daarvoor aan te leggen. Zullen we eens met die gemeentelijke beginnen? Is dat een beetje betrouwbaar? Ja, dat moet je aan de gemeentes vragen. Hè. Uh, op het algemeen wordt gezegd dat het heel betrouwbaar is... en dat er eigenlijk geen incidenten zijn als het gaat om de veiligheid. Wie kunnen daarbij? Uh, ja, dat zijn alleen gemeentelijke instanties die daarbij kunnen. Mm. En straks, stel dat het allemaal doorgaat, eh, ondanks twijfels van het kabinet op dit moment. Um, dan zou bijvoorbeeld justitie daar wellicht bij kunnen. En dat is ook een beetje het argument van deze mevrouw. Dat klopt. Uh, uh, heel Europa en, en wereldwijd wordt biometrie ingevoerd in de paspoorten. En dat is eigenlijk niet, uh, niet een hele erg essentiële stap, want er stond al een pasfoto in, en je handtekening en je BSN. Je, je hele hebben en oude staat in je paspoort. Met als doel dat paspoort te gebruiken om, om je identi identiteit aan te tonen. Mm -hmm. hè? Dus, dus dat is echt per definitie. Niets meer dan dat? Dat is het doel van je paspoort. Hè? Ja. Dat je, dat, dat je, je zegt uh, hè, dat, je, dat je Piet bent. Uh, en dan moet je paspoort aantonen dat je dat ook inderdaad bent. Verifiëren heet dat. Mm -hmm. Uh, het aanleggen van een centrale database, met name met vingerafdrukken... dat is een hele grote stap. Uh, want biometrie, daar kun je uh, mensen aan herkennen. Ja. Ook als ze dat zelf niet doorhebben. Een vingerafdruk kun je achterlaten of een, uh, een iriscode... kun je uh, genereren ook met een telelens. Uh, dus uh, plotseling uh, verandert dat. Maar dat ligt er maar aan wat je aan die vingerafdruk hangt... natuurlijk in zo'n centrale database. Als die er gewoon staat... En er hangt verder niks aan, totdat er iets met jou aan de hand is. Er is natuurlijk ook niet zoveel mis mee, toch? Nou, dat is nou het hele punt. Alles komt eraan te hangen. Dat hè? doen ze dus wel. Nou ja, natuurlijk. Want het blijft het... niet een anonieme vingerafdruk totdat nee, nee, nee, die nee. ergens anders opduikt. Nee, het doel is nou juist hè, dat de database uh, wordt gebruikt... Te, om de woorden van de staatssecretaris te herhalen... ter vaststelling van de identiteit... Ja. He, dat betekent dus dat je aan een losse database met vingerafdrukken... als dat je doel is, heb je daar niks aan. En even voor de duidelijkheid, Nederland hoeft dat niet te doen. Dat, is, dat hoort niet bij de Europese nee, regels. Nee, nee, Europa heeft alleen maar uh, gezegd... Uh, huh? Nou ja, Europa, dat zijn wij toevallig zelf ook. Hè? En we hebben in die periode ook nog eens een heel vooraanstaande rol gespeeld. Uh, wij hebben als Europa gezegd dat we de, de, behalve de gezichtscan... ook de vingerafdruk in de in het paspoort uitsluitend gaan opslaan. Ja, maar niet dat dat in een nationaal databestand komt. Daar is Nederland gaat Nederland dan weer veel verder in. Daar gaat Nederland heel veel verder in. En het, wat nou een beetje vervelend is... eigenlijk in de hele geschiedenis van die, van die paspoortwet... dat is dat dat de hele tijd een beetje door elkaar loopt. He, dus we praten al over biometrisch paspoort... we praten over paspoortbiometrie... Mm. en dat het moet van Europa. En ondertussen wordt er dus ook een database aangelegd... dat een beetje in diezelfde... Uh, stroom meegaat. Dat... daar moeten we onderscheid in maken. Daar moet je Want dat absoluut is iets onderscheid in maken. Ja. Ja. Ik begrijp ook van, uh, dat de Europese Commissie op dit moment onderzoek gaat doen... naar hoe veilig wij de gegevens opslaan in Nederland. Dus de Europese Commissie is daar ook niet helemaal zeker over. Nee, dat klopt. Dat verzoek is al eerder gedaan. Uh, er commissie uh, met nul op request. Maar na het Lissabon-akkoord uh, hebben we een aparte eurocommissaris... voor de mensenrechten, uh, Vivian Redding. En die heeft nu gezegd, ja, maar ik, ik wil wel eens weten... of dat inderdaad in strijd is met artikel 8 van de mensenrechten... En uh, dat betekent dus dat er gekeken gaat worden. van wat is Nederland van plan met die database? Uh, hoe veilig is het? Wat willen ze ermee? Enzovoort. Ja, en dan even naar die rechtszaak van die, die mevrouw die voor de, want voor de rechter komt. Want u geeft het zelf al aan. Die database is niet noodzakelijk voor dat paspoort. Je kunt goed dat paspoort ook zo met de vingerafdrukken uitvoeren. zonder zo'n database. Dat, databank, laten we het maar databank noemen. in goed Nederlands. Wat zou het betekenen als de rechter haar gelijk geeft? Dat betekent dat de wet zoals die nu is. Uh, absoluut uh, van tafel moet. Want dat betekent dat je niet verplicht... je vingerafdrukken hoeft af te staan voor het krijgen van een paspoort. Ja, het hangt, er, het hangt een klein beetje af natuurlijk van hoe die uitspraak gaat worden. Het kan, de, de, de rechter kan zeggen dat het aanleggen van zo'n database onwettig is. Uh -huh. dat, het, dat het tegen de privacywetgeving is. Dat zou ook gezegd kunnen worden. Um... Maar dan moet ze nog haar vingerafdrukken afgeven, want dat hoort bij dat paspoort. Ja. Ja, dat is een, uh, een regelgeving die natuurlijk al uh, sinds 2004 uh, van kracht is. Hè? En uh, daar, daar is heel goed over nagedacht. Hè? Uh, de, de, de, je vingerafdrukken afgeven voor je paspoort alleen. Daar zit je dan wel aan vast. Ja. Ja? Dus het gaat puur om de redenering die de rechtbank gaat, gaat gebruiken voor, uh, voor deze uitspraak. Of zij zich ja. gaan uitspreken over die centrale databank. Klopt. We zijn erg benieuwd. We gaan het volgen samen met u. Dank dat u eventjes uh, naar ons uh, de studio wilde komen. U hoorde Max Snyder, deskundige op het gebied van biometrica. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Oost-Europese arbeidsmigranten die zonder werk komen te zitten... die moeten of het land uit of tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. Daarvoor pleit minister Kamp van Sociale Zaken in de Telegraaf. Nou, Kamp wil de greep op de groter wordende groep van Polen, Roemenen en Bulgaren vergroten... Bij hen is moeilijk te controleren wat ze hier doen en waar ze wonen, schrijft de krant. Je moet ze als overheid aanspreken. En als ze vervolgens niet luisteren of steeds terugkomen, hen uitzet al dus kamp in de Telegraaf. Vicepremier Maxime Verhagen vindt dat de multiculturele samenleving is mislukt. Meldt het AD naar aanleiding van het gisteren opgenomen tv-programma College Tour. Tijdens de opname zou Verhagen hebben gezegd dat Nederlanders zich niet meer thuis voelen in hun eigen land. En niet-Nederlanders eigenlijk ook niet. Verhagen noemt de Verenigde Staten een voorbeeld van een welgeslaagde multiculturele samenleving. Volgens de vicepremier voelen Amerikanen zich in de eerste plaats Amerikaan. En zeggen ze dan pas waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Verhagen van pleit ervoor dat de inburgering van nieuwkomers... meer met Nederlandse normen en waarden doorspekt moet worden. al Dus het AD. Acties tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor het openbaar vervoer... in de grote steden zijn vandaag in Den Haag. De acties in de Hofstad is een deel van het openbaar vervoer stilgelegd. Gisteren begonnen die acties in Amsterdam. En morgen volgt dan nog Rotterdam. De stadsregio Haaglanden en de stadsregio Rotterdam verloren gisteren een kort geding om die acties te laten verbieden. Daarover een bericht op de website van RTV West. En vooral reacties daaronder. Natuurlijk mogen de acties doorgaan. Het wordt tijd dat het publiek eens actie gaat voeren... tegen de hoge kosten van het OV. Gewoon een maandje geen OV meer nemen. Een andere reactie. In Amsterdam is nauwelijks overlast geweest door deze actie. Het toont dus onbedoeld aan dat 120 miljoen bezuinigen... tot de mogelijkheden behoort... zonder dat dit echt desastreuze gevolgen heeft. Agenten in Kunduz, Afghanistan, zeggen... wij willen vechten tegen de Taliban, kopt de Fox. Afghaanse agenten zouden niet zien in de voorwaarden van de Nederlandse regering dat zij na hun opleiding niet mogen vechten. De krant trekt deze conclusie op basis van gesprekken die afgelopen weekend met de agenten zijn gevoerd. De politie in Kunduz vecht allang tegen terroristen. Aan politie die alleen achter winkeldieven aangaat en door straten patrouilleert is weinig behoefte in Afghanistan. Al dus een van de agenten in de Volkskrant. Afghaanse politierecruten laten volgens de krant weten niets te snappen van dat Nederlandse plan. U hoorde er al over deze uitzending. De ondergrondse CO2-opslag in het noorden van het land is van de baan. Op Twitter reageert de visiefractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob. Hij is verontwaardigd over het besluit van Maxime Verhagen. Tot grote ergernis van het CDA lag de ChristenUnie... in de vorige periode dwars bij de plannen van CO2-opslag... en nu blaast Verhagen alles af. Het kan verkeren. Nou, volgens Maxime Verhagen op Twitter denken... naar aanleiding van dit besluit meteen een stap verder. Eh, volgers van hem geen CO2-opslag in het noorden. Dan ook meteen die nieuwe kolencentrale niet. Simpel, luidt een van de tweets. Een reactie van Verhagen is... een betrouwbare overheid mag niet ineens een vergunning intrekken. Ook niet als die door een vorige regering is verleend. Trouwens. Na acht uur dan legt Verhagen zelf uit waarom hij twee weken... voor de Provinciale Statenverkiezingen kiest voor opslag van CO2 onder de Noordzee. Zou dat iets te maken hebben met die verkiezing? Nee. Ik weet niet. Geluk in Brabant voor de 77-jarige Piet Bloks uit Eersol... twee maanden voor zijn 50 jarige huwelijksfeest, vond hij zijn trouwring terug. De ring was vlak na het jaarwoord in 1961 al kwijtgeraakt... toen hij op het land aan het werk was. De ring was dus bijna 50 jaar spoorloos. Er stond een bericht in het Eindhoven Dagblad hier... Van verloren en gevonden voorwerpen en uh, te koop en weet ik het allemaal wat. En de, laatste, de vrouw die laat dat berichtje en zei ze Piet daar zou een trouwring. Ja. ja dat was wel zo toevallig dat een trouwdag, uh, het jaar en de voornaam klopt. <laughs> en hij was in België verloren en hij was in België gevonden. Ach, ja, ja ik denk dat moet hij zijn. Hebben wij toch geluk. Prachtig. Wat een romantisch verhaal. Piet Bloks uit Eersel hij heeft zijn ring terug. Lord of the Rings.